Hebt er iemand een snoepie voor mij? Ik wil een snoepie Heb jij een snoepie? Ik wil een snoepie heb jij een trophy? Je bent een Heb jij een trophy? Je Heb jij een Ik heb geen Ik heb trek trek trek trek trek trek trek in de Snoopy Ik heb trek trek trek trek trek trek in de Snoopy Ik wil een snoepie, dan kan ik slippen. En ik kan slippen, dan kan ik hangen. Ik wil een snoepie, heb jij een snoepie? It feels so sweet, that guy